Zes uur, Renate Evers met het NOS Journaal. De Israëlische ambassadeur en zijn staf zijn gevlucht uit Egypte. De ambassade in Cairo werd gisteravond belaagd door duizenden betogers... en een aantal wisten het gebouw binnen te dringen. Volgens ooggetuigen hield de politie zich urenlang afzijdig. De spanning tussen Egypte en Israël is opgelopen... nadat Israël vorige maand per ongeluk vijf Egyptische agenten doodschoot.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 Nachtvluchten, met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in het laatste uur alweer van nachtvluchten van zaterdag 10 september 2011. En in dat laatste uur staat, het, uh, staat in het teken van terugblikken en vooruitzien. Vier zaterdagen lang een onthullende reis langs hoge pieken en diepe dalen. Liefdesgeschiedenissen en hoopvolle harten. Vervlogen tijden en toekomstdromen. Gedane zaken en goede voornemens. Verrijking en afscheid. Bevlogen gasten die op een bijzonder punt in hun leven staan... en met de daadkracht hoog in het vaandel voorwaarts gaan. Dat rijmt. Onze tweede levensreiziger is zakelijk directeur van de Nederlandse opera Truze Lodder. Truze Lodder werd op 31 augustus 1948 geboren in Oud-Beijeland... en dat betekent dus dat ze tien, jaar, tien, jaar, tien dagen geleden... 63 kaarsjes op haar taart kon uitblazen. Deze daadkrachtige dame behaalde haar hbsb diploma en werkte zich in de loop der jaren op van assistent bij de Holland-Amerika-lijn... tot directeur van de Nederlandse opera in het jubilerende muziektheater. Samen met uh, artistiek directeur Pierre Audi heeft ze het roer stevig in handen... en groeide de Nederlandse opera uit tot een van de belangrijkste... en meest vooruitstrevende opera-gezelschappen in Europa. Welkom, Truze Lodder. Dank je wel. Dat is een ronkende inleiding. Korte verlegen van... Nou, ja. maar dat hoeft helemaal niet, hoor. Uh, ja, als ik op de klok kijk, drie minuten over zes, heel vroeg... Ja. Maar ik begrijp dat dat uh, voor u, of, of ga, zeg we... maar voor jou, voor jou ja. niet uh, uitzonderlijk is. Ik kan opstaan als het nodig is. Ja, ik, ja. ik las ja. ergens dat je inderdaad uh, meestal om een uur of zes opstaat en dan al meteen aan, aan de slag gaat. Nou, dat was om zes uur toen ik nog in Emnes woonde. Nu mag het een uurtje later zijn sinds ik in Amsterdam woon. <laughs> Oké, okay. iets ja. dichter bij het, uh, ja. bij het werk. Ja. Um, en, en vanochtend, dat, dat viel dus eigenlijk uh, wel mee? Maar... Ja, ik was voor de wekker wakker. En uh, ik heb met Barbara, de producer, al uh, leuk gekletst in de auto. Ja, toch niet uh, ja. al uh, dat je denkt, van, nou, dan hoef ik dat niet meer te vertellen. Nou, het is voor de luisteraars bedoeld, dus alles ja, daarom... mag weer, hoor. Ja, ja. oké, okay, goed. Ja. Ja. Um, laten we, want zo doen we dat, we beginnen altijd uh, bij het begin. Uh, geboren op 31 uh, augustus 1948, dat was de laatste koninginnedag ja. van koningin Wilhelmina. En de laatste koninginnedag dus in, uh, ja. in, in augustus. Maar op haar verjaardag bleef de vlag natuurlijk nog wel uitgaan. Dus als uh, heel klein meisje vond ik dat toch wel erg feestelijk dat de vlaggen uitgingen op mijn ja, verjaardag. Ja. Ja. Ja. Maar dat is, is dat zo gegaan uh, tot haar dood? Ja, de op de verjaardag bil van Wilhelmina ging wel ja, een vlag natuurlijk. uit, ja, natuurlijk. Het... Ja, dat doen we toch nu ook ja, nog dat als is waar, koninklijk... Uh... Ja. Met oranje wimpels uh, ja. is, uh, zelfs. Ja. Nou, dat weet ik niet. Nou ja, dat... Uh... Ja. Um... We hebben, want dat is een vast onderdeel van het programma... van de geboortedag van onze gast uh, diepen we altijd uh, het historisch fragment op. Dat hebben we in dit geval ook gevonden. En dat houdt inderdaad uh, verband met het, uh, met het Koningshuis. Want 31 augustus 1948 was niet alleen de verjaardag van uh, koningin Wilhelmina... Uh, maar het was ook haar vijftigste uh, jubileumdag... Uh, uh, ze had in 1898 het uh, koningschap aanvaard. Uh, en uh, toen, uh, toen was... Uh, hoe zat het ook weer? Ze was eerst, eerst was koningin Emma, die was test voor haar... omdat uh, haar vader uh, overleden was toen ze tien jaar was of zo. Uh, in elk geval, we hebben een historisch fragment van 31 augustus 1948. En dat gaat over het uh, regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Het mag een historisch gebeuren genoemd worden dat de staten van Limburg in een buitengewone zitting bijeenkomen ter huldiging van een jubilerende oranje vaststend. En Limburg zou Limburg niet zijn wanneer het zich niet in zijn plechtigste feestgewaard zou steken om Wilhelmina bij de gratie god Koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, enzovoorts, enzovoorts, enzovoort, te eren en te danken voor de niet te overtreffende wijze waarop zij haar koninklijke taak vijftig jaar lang heeft uitgeoefend tot heil van het Vaderland. Met deze woorden begon de commissaris der Koningin, meester Dr. Hoeben, zijn grote reden die hij vanmiddag in de buitengewone zitting... van de Provinciale Staten van Limburg uitsprak. In zijn uitvoerige reden schetste de gouverneur... de betekenis van de regering van Hare Majesteit voor ons land... en in het bijzonder voor Limburg. En hij sloot met de overtuiging uit te spreken... Opnieuw danken voor zoveel goedheid... van het Nederlandse volk en de gebieden over zee... koningin Juliana tegemoet treden met brandende liefde... ...met ontembare trouw. In de volle glans van haar jeugd... ...zal de dochter... ...in het lichten spoor treden... ...van de moeder. En de hechte band... ...tussen vorstin en volk... ...zal weer verankering vinden... ...in de wederzijdse trouw... ...en in de wederzijdse liefde. Ja, zo ging dat dan op uh, jouw geboortedag, uh, Lodder, 31 augustus 1948. Het uh, 50 jarige regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Bovendien ook haar uh, verjaardag. Hoe uh, oud werd ze toen? Ze was van 1880. Uh, 68. Hè? Ja. En, uh, vier dagen later zou uh, zij afstand doen van de troon... om uh, haar dochter Juliana uh, uh, hoe heet het, uh, koningin te maken. Ja. Um, nou, ik neem aan dat uh, ja, van, van die gebeurtenissen zelf... zo rond jouw geboortedag je misschien alleen uit overlevering... Uh, dat iets, heb ik iets, ook uh, al hiervan horen zeggen. Ja, ja. Ja. Ja. En uh, nou, je, je zei al later, uh, tot 1962 is dus op jouw verjaardag ook uh, de vlag uh, uitgegaan. Ja. Want in, uh, in november 1962 is uh, Wilhelmine overleden. Um, jij bent geboren in Oud-Beijeland, in de Hoekse Waard. Ja. Um, wat... Uh, ja, wat, wat was dat voor een plek? Dat was toen, denk ik, nog een heel agrarische uh, omgeving, of niet? Ja, Oud-Beierland was uh, wel een belangrijk dorp in de Hoekse Waard. Maar ik heb er maar tot mijn derde jaar gewoond. Ik heb er later overigens nog een tijdje gewoond. Uh, ik gaf uh, de laatste paar jaar dat ik in mijn ouderlijk huis woonde. Zijn we teruggegaan naar Oud-Beijerland. Maar ik ben op mijn derde jaar naar Rotterdam gegaan. Dus ik heb eigenlijk nauwelijks herinnering aan Oud-Beijerland. Alleen van de vakanties bij grootouders. Ja, ja, ja. ja. Dus je bent eigenlijk een, een stadskind. Ik ben eigenlijk een stadskind, ja. ja ik ben in Rotterdam helemaal opgegroeid. Ja. Ja. Dat moet, en, en waar in Rotterdam? Rotterdam-Zuid. Ja, ja, ja. Dat moet ook een... Uh... Ja, Rotterdam was natuurlijk gebombardeerd. Ja. Was in 1948 al volop bezig met de wederopbouw. O, ja. Ja. Zuid is natuurlijk niet zo getroffen als de noordelijke oever. Maar heb je daar wel iets van Ik heb er vooral veel van meegekregen omdat mijn vader in het verzet heeft gezeten en in Rotterdam was. Ik heb veel verhalen gehoord erover. En ik heb natuurlijk Rotterdam nog wel gezien echt in die wederopbouwtijd. Ja, ja. de kale vlakte in ja. de binnenstad. Ja. Uh, ja. Ja. En jouw vader zat in het verzet, ja. in de Hoekse Waard. Ja, ik kan dat niet zo goed navertellen. Ik heb er spijt van dat ik niet beter opgelet heb. Want hij had zulke interessante verhalen. En ik, weet er, ik heb er wel vage noties van. Hoe hij als vrouw verkleed over de Barendrechtse brug... ging om vanuit uh, de Hoekse Waard ook... Uh, ja, aardappels naar Rotterdam te brengen. Ja, ja. Mensen die helemaal niks hadden. Of omgekeerd dingen te doen. Maar ik heb het toch niet goed genoeg onthouden. Nee, nee. nee. Ja, want hè, vaak hoor je dat uh, als, als uh, uh, mensen in het verzet hebben gezeten... dat ze er eigenlijk nooit over wilden praten. Of, uh... Nou, hij had ook bepaalde dingen waarvan ik nooit het fijne heb geweten. Er waren dingen, daar kon hij niet over praten. Maar bepaalde verhalen... Uh, wel, en die waren dan waarschijnlijk minder aangrijpend... dan dingen waar hij niet over kon praten. Ja, ja. Want hij kon dan ook heel geëmotioneerd raken. Maar ik heb de mensen goed gekend, ook waarbij hij ondergedoken heeft gezeten. Dus ik heb wel bepaalde associaties ermee. Maar het is toch ver weg, hoor. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Um, je ouderlijk gezin, dat, dat was, ge was geen vetpot uh, was geen vetpot, nee, maar dat maakt niks uit. Uh, want mijn moeder... Die, ja, die had een enorme wijsheid. Ik kan dat in retrospectief zeggen, het was geen vetpot. Maar ik heb me altijd heel rijk gevoeld. Doordat het heel liefdevol was en heel positief en opgewekt. en Er werd nooit geklaagd, er werd nooit over geld gepraat. Het was helemaal geen issue. En dat mijn moeder, weet ik achteraf... Hè, nadat mijn vader overleden is, heeft ze me veel verteld. Dat ze haar eigen winterjas verbouwde... om drie jasjes voor de drie dochtertjes te maken... En dan zelf misschien niet al te fraai bijliep. Maar om ons er maar mooi uit te laten zien. Ja. ja, dat heb ik als kind niet beseft. En ze haalden een lapje stof op de markt in Rotterdam voor vijf gulden. En dan hadden we weer alle drie een prachtig jurkje aan en zo. Ja, ja. Ik had ook twee broertjes, maar daar maakten ze, geloof ik, het niet zelf voor. Maar ik heb me altijd eigenlijk rijk gevoeld. Niet in geldrijk, maar in ervaringen. En ik heb me nooit arm gevoeld. Nee. Dus je had ook uh, veel aandacht van je, van je moeder, van, van je vader ook? Van mijn vader ook, al was hij ontzettend hardwerkend. Wat, wat deed jouw vader? Ja, mijn vader was, als ik het nou... Ik hield ziels veel van mijn vader, hoor. Maar was toch iemand van twaalf ambachten, dertien ongelukken... Dus mijn vader heeft heel veel wisselende dingen gedaan. Hij is uh, shipchandler geweest. En hij heeft, op een verfabriek was hij procuratiehouder. En zo zou ik nog talloze dingetjes kunnen noemen. Maar ja, dus, dus, uh, het bevoorraden van schepen. En vooral van coasters was het. Het was ja, ja. een kleine organisatie in Rotterdam die alles deed. En dan moesten ze ook. Echt acquisitie doen. Want als er een schip binnenkwam, waren er wel meer die dat wilden. Dus uh, hadden ze runners. Maar hij was dan degene die organiseerde alle leveringen die naar zo'n schip toe. Een ja, ja. Ja. soort Parlevinker op de grote vaart. Uh, ja, Parlevinkers, ja. Dat, dat zijn die, die kruideniers die op de binnenvaart uh, uh, de schepen bevoorraden. Of... Nou, daar lijkt het dan misschien ja, op, ja. Ja, ja. Maar dat heeft hij een aantal jaren gedaan. En dan weer wat anders, en dan weer wat anders. Hij heeft ook eens in Zandan bij Albert Heijn gewerkt. Ja, ja. Uh, hij heeft ook bij de mijnen in Heerle gewerkt. Dan was hij weer uh, een tijdje alleen in het weekend thuis. Maar hij was altijd heel hardwerkend. Maar hij was zo principieel, als iets hem niet beviel... dan uh, zei hij Tabé en dan uh, moest hij weer op zoek naar het volgende. Ja, ja. En dat daar zijn vrouw met eerst vier en later vijf kinderen, we hebben één nakomertje, zat... en dat het heel onhandig was dat hij dan weer even geen werk had. Ook dat heb ik amper beseft. Ik weet achteraf wel dat hij, uh, als hij soms even werkloos was... mijn grootmoeder kwam uit oud bijland op de fiets... twee keer in de week naar ons toe, toen we in Rotterdam Zuid wonen. Maar dan ging mijn vader wel gewoon s'morgens de deur uit. Want uh, dat moest absoluut bij de ouders van mijn moeder niet bekend zijn. dat uh, Kees het weer eens niet zo goed oh, gedaan ja? had. Dat ging allemaal niet zo vanzelfsprekend. Ja, ja. Als ze moest ja. moesten even. dan werd ze schijn opgehouden. opgehouden. Ja. Maar ook dat weet ik dus achteraf. Hè? van ja, mijn moeder. Ja, <laughs> ja, ja. Ja, ja. En. Um... Uh, twee broers en uh, drie zussen? Nee, ja. ja ik of jij was één ja, van, van, van de drie. Ja, van de drie. Ja, ja, klopt, ja. Uh, was je de oudste? Nee, position. ik ben het oudste meisje. Ik heb één oudere broer uit 1946. En dan komen er twee zusjes na mij. Dat was 46, 48, 50, 52. Nou, dat lijkt een compleet gezin. Maar toen kwam er nog Hans, mijn jongste broer, in 1960. Dat is ja, mijn ja. broertje, mijn vriendje. Ja, ja. ja, die is... Uh... Die is dus nu uh, ja. Uh, ja, 51. Ja, maar ja, dat uh, blijft natuurlijk in je gevoel. Je ja. jongere broeren. Ja. Ja. En hoe, hoe was het... Uh, sorry, sorry, ik zit tegen je voet het schop. Lekker. <laughs> ja. ja, we zitten voetje te vrij onder de tafel. Hoe was, dat, uh, hoe, hoe was het gezinsleven? Was het, uh, ja, ik heb het alleen maar geweldig gevonden. Maar ik heb achteraf van mijn zusjes wel begrepen... dat ik, ik het allemaal zo organiseerde... dat ik er het makkelijkste afkwam. Nou, ik ben niet handig met handjes. Dus kennelijk was ik altijd net even weg als er afgewassen of afgedroogd moest worden of iets anders aan, <lacht> Maar dat weet ik niet. Ik geloof niet dat ik dat bewust deed. Maar toen organiseerde ik het kennelijk al zo dat ik het werk uh, ook goed kon delegeren. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Maar dat, dat moet je in je huidige uh, functie natuurlijk ook uh, delegeren. Uh, want ik zal dat nog even tegen de luisteraars zeggen... Uh, Truusel Lodder, met wie ik nu praat... is zakelijk directeur van de Nederlandse Opera... en ook van het uh, muziektheater. Uh, maar nog even afgezien daarvan... er is een ontzettend grote lijst met uh, nevenfuncties... Uh, commissariaten die je uh, bekleedt... gaan we het straks nog even over hebben... Maar dat delegeren, dat moet je dan natuurlijk als, uh, als directeur wel kunnen. Maar tegelijkertijd denk ik... En ik kan op mijn werk niet zo heel goed hoor. Ik moet, ik continueren. Nee. Nee, ik moet er continu aan werken. Ja, ja. Want ik ja. vind altijd dat alles perfect moet. En dan ja. heb ik ook de neiging om dingen naar me toe te trekken. Ja. Nou, dus um, dat nou ja, is best en... lastig. Dat, dat kan ik me voorstellen, want ik las ergens dat uh, je hobby's zijn uh, uh, lezen en uh, piano spelen. Maar als ik zie wat... wat ja, daar allemaal... kom ik allemaal te weinig aan toe. Ja, ja dat wil ja. ik zeggen. Het ja. ja. bestaat niet dat je nog tijd hebt om een boek te lezen. Nou, ik heb net in deze zomervakantie, die heel rustig was, heb ik boeken gelezen en piano gespeeld. En het deed me zo goed. Ja. En dan weet ik dat ik daar ook best meer van zou kunnen doen zonder een probleem te hebben. Ja. Ja. Welke boeken lees je dan? Uh, nou, heel verschillend. Uh, maar meestal toch wel uh, literatuur. Uh, en ik herlees ook veel. Ja, ja. Nu, nou veel. Maar noem eens wat schrijvers. Uh, ik hou ontzettend van uh, Dosserhevski. Van Couperus. Uh, ik probeer ook wel... Uh, nieuwere boeken te lezen. Maar ik merk dat ik dat herlezen. Uh, Marguerite Jorsenaar. Mm. Uh, ik heb geloof ik wel... vijf keer... Um, Alexies gelezen. In het Frans en in het Nederlands. En dan lees ik het een keer voor het verhaal... en een keer omdat ik de taal zo mooi vind. En dan nog eens een keer... omdat ik er met iemand over gepraat heb... Ja, en zo zijn er... Ik heb niet zo'n heel uh, paraat geheugen wat dat betreft. Want als ik eenmaal ga bedenken wat ik mooi vond... dan komt er een heleboel meer. Dus bij opera's ook altijd. Dan zeg je, dit vond ik mooi. Mm. Ik, maar, ja, maar ik wil dat niet vergeten of dat niet vergeten. Ja, ja. Maar deze zomer, omdat ik in een huis was waar gewoon boeken staan... heb ik boeken gelezen die ik daar aantrof... En dat waren dus boeken die ik niet per se zelf gekozen had. Nou, er was iets bij van Carrie van Brugge. En daar heb ik altijd over gehoord, maar ik had het nooit gelezen. Ja. En ik heb het met heel veel plezier gelezen. Lekker uh, ouderwets boek. Ja, maar ja. een van de eerste feministische uh, of feministisch achtige ja. schrijfsters. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik vond het ook leuk om te lezen. Ja. Ja. Maar lezen en piano spelen, dat beperkt zich dus hoofdzakelijk tot uh, vakanties. Nou, piano spelen heb ik in mijn leven. Uh, veel gedaan en zolang ik les had, moest ik natuurlijk studeren. Want dan ben ik ook weer te eerzuchtig... om, om helemaal zonder gestudeerd te hebben naar pianoles te gaan. Maar dat heb ik bij Vlagen gehad. Als kind heb ik lang pianoles gehad. En als volwassene heb ik bij Vlagen uh, piano gespeeld. En in de periodes van les studeerde ik wel. Maar zodra ik geen les meer had, viel het plat. En mijn laatste lerares was Tan Kronen. En die is in januari 2008 overleden. Ja, en dan is het daarna op. Ik heb nog op de crematie van mijn moeder gespeeld in 2008. Maar nu ben ik onlangs weer begonnen. Er zit ook weer een heel verhaal aan vast hoe dat kon. Uh, maar dat is nu nog even niet aan de orde. Nee, waarom niet? Nou, ik wil het ook wel vertellen. Ja, daar zitten we hier voor, uh, ja. toch? Nee, ik heb uh, op mijn kantoor staat in mijn kamer een piano, maar die staat er uitsluitend... omdat die overcompleet was, want er moest weer eens een uh, studio kantoor worden... want we hebben altijd ruimtegebrek. En de slechtste piano eindigde op de gang. En toen dus zei ik, zet die maar bij mij om mij eraan te herinneren... dat er thuis een vleugel staat die bespeeld wenst te worden. Nou, daar kom ik nooit toe. En in Eemnes kon ik, waar ik vroeger woonde... Daar kon je ook s'nachts om drie uur nog even spelen. Als je wakker was, kon je gewoon even piano gaan spelen. En dan deed ik het nog wel eens. Maar in Amsterdam heb ik buren. Daar woon ik sinds maart 2006. Dus in Amsterdam Kom, speelde ik niet. toen ik nog les had. Uh, nog een beetje op te keren dat ik voor tien uur s'avonds thuis was. Maar dat was niet zo vaak. Maar dan probeerde ik het nog wel eens te doen. Maar sinds Tand Kronen dood was, werd er dus niet meer gespeeld. Maar ik heb nu... Uh, weer iemand in mijn leven van wie ik veel hou. En die woont in Leerdam. En daar hebben we nu ook een vleugel. Ja, ja. En daar heb ik deze vakantie dus echt weer gestudeerd. Ah, kijk. En ja. daar stonden ook die boeken in de kast. Precies. Ja. Van zijn overleden vrouw. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Oh, een mooi verhaal. Heel mooi, ja. Ja. Ja. ja. We gaan even inderdaad... Jouw werkkamer is dan in het muziektheater, neem ik aan? Ja. Uh, want je bent daar uh, directeur van en van de Nederlandse opera. Uh, en dat al, uh, even kijken, 24 jaar volgend jaar? Ik is ben dat, op 1 oktober 87 als zakelijk directeur bij de opera gekomen. En uh, ja, de structuur heeft zich in de loop van de jaren in huis ontwikkeld. Het muziektheater dat heeft twee hoofdbespelers. Het Nationale Ballet en de Nederlandse opera. En... Um, er zit een, een personele unie. Dus in het gebouw, in het muziektheater, ben ik voorzitter van de directie. Maar daar bestaat de directie uit de opera en de balletdirectie. Want je hebt twee hoofdspelers, twee verschillende kunstvormen... die gelijkwaardig zijn, maar ja, toch heel verschillend. En uh, ja, de opera is natuurlijk complexer en langer vooruit en kostbaarder en zo. Dus de opera... Ja vervult het voorzitterschap in de muziektheaterdirectie. Maar voor mij vallen die dingen helemaal samen... want we hebben ontzettend veel afdelingen... die onmisbaar zijn om opera te maken. En die zijn dan juridisch muziektheater. Dus het is voor mij één opera ja, ja. muziektheater. Ja. Ja. Ja. Waar, waar, hoe, hoe werd je daar directeur bij de Nederlandse Oh, opera? Ik werkte in die tijd uh, in de reclameadvieswereld. En ik werd gebeld door een uh, headhunter die kennelijk al lang worstelde met de opdracht... om een nieuwe zakelijke directeur voor de opera te vinden. Want het ging daar nogal slecht. Dat vind ik trouwens niet zo interessant meer om daar nog over te praten. Want dat is zo lang geleden. Nee. En dat is allemaal over. Maar het leuke was dat toen ik ervoor benaderd werd... heb ik het gevoel dat ze ongeveer daar uh, ja, wel het goede inzicht hebben gehad... dat het een klik zou kunnen zijn... Maar ik ben met de voorzitter van het stichtingsbestuur in contact gekomen. Bernard Zafati, helaas ook al overleden. Uh, maar ik had meteen de innerlijke zekerheid dat die uh, opera, dat dat beter bij me paste ook al had ik het ontzettend naar mijn zin... en werkte ik met vreugde in die reclamewereld. Dus het werd me ongeveer door iedereen die er iets over te melden had ontraden. Zo van zinkend schip en totale ellende daar. Ja. En nou ja, ik dacht gewoon leuk en ik ben het gaan doen. Ja. En dat nu dus, uh, en nu 23 nou, jaar, uh, uh, jaar? Ik ben best, denk ik, van nature heel trouw. Dus ik heb bij mijn vorige baan, had ik steeds een decennium... dus in mijn... Denken, hoewel ik nooit van tevoren plannen maakte. Maar ik zou hebben gedacht dat een jaar of tien bij mij past. Nou, Het feit dat ik hier tenminste de 25 hoop vol te maken... Minste dat ja, dat zegt toch wel iets ja. dat dit kennelijk het leukste is wat ik ooit gedaan heb. Ja, dat moet wel. Ja. En je hebt hiervoor, ik zei het al uh, eerder bij de Holland-Amerika-lijn uh, daar ben gewerkt. ik begonnen. Ja, maar toen als ja. ik dat meisje dat net van school komt, uh, ja, ja. Uh, ja, En ja, dat alles wat doet. Ja. Ja. En heb ja. je ook ook gevaren? Nee, ja, ik ben wel eens eventjes, maar ik heb op kantoor gewerkt gewoon. In het, uh, wel in uh, het... Wat, wat nu Hotel New York is. Ja, ik, ik ja. zat op het mooiste plekje van Rotterdam, ja, zeg absoluut. ik altijd. Tussen die twee groene torentjes, daarboven op de ja, tweede ja. verdieping. En uh, nou, ik ben er ook natuurlijk graag nog eens teruggegaan nu het Hotel New York is. Ja, ja. en dan het is het heel nostalgisch dat je vooral in dat trappenhuis daar de geur herkent. Die, dat is net als op een oude school. Dat oh ja. is, ja. is dat nog steeds? Uh, ja, die... dat was die... nog steeds zo. Ja, dat is nu ook alweer vele jaren geleden. Maar dat vond ik toen het meest opmerkelijke. Ja. En dat kwam omdat ik ooit... Uh, de visitatiecommissie voor de Rotterdamse Schouwburg voorzat. En daar hebben ze me toe overgehaald door te zeggen. En dan komen we de avond tevoren bij elkaar in Hotel New York. Toen heb <laughs> ik daar geslapen op wat vroeger de boekhouding was. Al die kamers zijn verschillend. Oh, ja. En ik vind ja. dat geweldig. Ja, ja. En anders had je het niet gedaan. Uh, ik ga natuurlijk niet als je. Nee, je gaat niet in Rotterdam slapen. Nee, als maar bedoel als je, in die visitatiecommissie. Uh, nou, ze hebben. Ja, dat weet ik natuurlijk niet meer. De toenmalige directeur Karel Alons, die. Uh, ik was overigens niet gevraagd als voorzitter, maar als lid. Maar Joop Lindhorst was de voorzitter en die werd ziek. Dus ik heb op een laat moment het voorzitterschap overgenomen. Maar ik weet ook nog goed... Dit, dit is niet een antwoord op je vraag, hoor. Ik weet nog goed dat ik aan het eind van de dag... aan de medewerkers van de Schouwburg... een eerste impressie gaf na de visitatie. En ze hadden daar zo'n... Smoede boek noemden ze dat. Hè? En dat begon met hun directeur, Alons, omdat hij toevallig met een A was. Ik zei, dit is jullie grootste asset, maar ook jullie grootste probleem... omdat je merkte hoezeer het bedrijf van de directeur afhankelijk was. Dat is ongelooflijk nuttig geweest en het is lang geleden. Maar het heeft mij zo goed doen inzien... dat je een verantwoordelijkheid hebt om jezelf misbaar te maken. Nou, daar worstel ik nog steeds mee. Ben oh, ik ben nog steeds mee bezig. <laughs> ja. Maar ik ben me wel heel erg bewust geworden hoe nodig dat is. ja, ja. ja. ja. Ja, want uh, misbaar. Je, on, onderhand moet je natuurlijk wel misbaar gaan maken. Want uh, als we even doorrekenen, dan is het uh, 31 augustus 2013. Dan ga je van de race trekken. Als, als dat nog bestaat. <laughs> Ja. Dat weten we niet, maar uh, in elk geval... Uh, nou, je eh, begrijpt dat Pierre Audi tegen mij zegt... maar truze, jij kan toch minstens door tot je 67 bent of 70. Want ja het voelt niet alsof ik oud ben. Nee. En wij zijn natuurlijk wel ongeveer met elkaar getrouwd. Hè? Ja, ja. ja, want jullie vormen een, uh, inderdaad een, een, een paar. Jij de zakelijk leider en hij is de artistiek leider. Ja. Uh, en, maar soms moet je tegen hem zeggen: ja, maar dat kan niet wat jij wil. Oh ja, maar dat is geen probleem. Want hij weet dat ik pas zeg dat hij iets niet kan als ik alles gedaan heb om zijn dromen te realiseren. En als het echt niet kan, vertrouwt je ook dat dat werkelijk waar is. Ja, ja, ja. Ik zal niet te gauw nee zeggen. Nee. nee. Maar uh, die 65, uh, die komt er toch aan hè, in 2013. Zou je door willen gaan? Um... Als, als directeur van de Nederlandse opera, zakelijk directeur dan. Nou, dat is een veel te ingewikkeld verhaal... om alleen maar ja of nee op te zeggen. Uh, daar ga ik ook niet alles over vertellen. Maar dus een organisatie verandert natuurlijk continu. En uh, anderhalf, twee jaar geleden... zou ik waarschijnlijk op deze vraag hebben gezegd... nou, ik weet het nog niet. Maar ik ben door de gewijzigde omstandigheden... in mijn privéleven iets standvastiger geworden... En daar werk ik ook heel bewust naartoe. En dat weet Pierre en dat weet Raad van Toezicht. Dus um, ik heb er wel vrede mee om de eindigheid van dit werk te zien. Ja, ja. ja. en dan blijven nog al die commissariaten en andere nevenactiviteiten. Oh ja, dat zijn die natuurlijk je... allemaal dingen die in periodes... meestal van vier jaar, dan word je voor een bepaalde termijn benoemd. En gelukkig gaat het in al die dingen heel serieus toe. Dus zowel de kant van de organisatie als de kant van de commissaris of de toezichthouder. Die kijken na iedere periode weer heel serieus... of het nog verantwoord en zinvol is om, als dat statutair nog kan... nog een volgende periode te doen. En ik zal zeker bij alles wat er in de komende tijd aan momenten komt van herbezinning... zal ik daar heel bewust mee omgaan. Wat wil ik nog wel en wat wil ik niet? Ja. Maar ik ga nooit stilzitten. Kan nee, je... dat lijkt me, dat, nee, dat nee, kan nee. ik me voor jou ook nee. helemaal niet voorstellen. Nee, nee, nee. Nee. Nee. Maar bij de Nederlandse opera en het muziektheater... zullen ze je missen als je met pensioen bent? Ik nou, ik heb toevallig Zul... gisterochtend in de lift... drie ontzettend leuke jongens van onze technische organisatie. En dan zo schuchter vraagt er uh, een jongeman... Uh, nou, je gaat binnen niet al te lange tijd weg. Hè? Waarop ik zeg: nou ja, iedereen kan uitrekenen wanneer ik 65 word. En dan begint de ander te roepen: Oh, maar je kan toch tegenwoordig werken tot je 67. En de derde roept: U moet niet weggaan, hoor. En dat doet me natuurlijk toch goed. Hè? Ja, kan ik me voorstellen. Dat was uh, toen ik tien jaar bij de opera werkte. Toen had Aad Nuis mij al benoemd in de eerste Raad van Beheer Nieuwe Stijl van de NOS. Nou, dat is geweldig geweest. Hij had even de fout gemaakt om mij niet eerst te vragen. Dus om oh. hem. Ja, nee, dat was een krankzinnig verhaal. Maar ik onderbreek de gang van zaken. Nee, helemaal niet. Want krankzinnige verhalen willen we ook horen, natuurlijk. Nou, ik zat, ik zat. Ik was toen waarnemend technisch directeur. Dat heb ik ook nog een paar jaar erbij gedaan in onze organisatie. Ook van de Nederlandse Open. Ja, dat is van, dan van een functie in het ja, ja. uh, Tussen twee technisch directeuren in moest ik dat waarnemen. En toen was ik in Engeland bij een of andere conferentie voor dat soort technische mensen was trouwens wel heel spannend en heel leuk hoor. Maar ik was net aangekomen en mijn man belt me op en die zegt: uh, heel raar verhaal, maar je moet Aat even thuis bellen. Want die nee, belde... toen staatssecretaris was toen. De staats de minister, ja. ja, want uh, die, heeft, uh, die, die, die, die zegt dat hij, hij belde op om te zeggen dat hij je benoemd had en dat het morgen bekend gemaakt wordt in de <lacht> raad van beheer van de NOS. Nou was Tom zelf. Inderdaad, van weer van de NOS ja, geëindigd. Mijn man, ja. Ja, Tom Nieuwhuizen. Ja. En ik werkte zo ontzettend hard. En we woonden in de EMS. En ik was nooit thuis. En Tom dacht, nou, als die naar, naar Hilversum teruggaat. Dat opent perspectieven voor iets meer privéleven. Dus ik riep meteen. Maar ik wil helemaal niet weg bij de opera. Maar hoe. Nou, het verhaal is te ingewikkeld om het. En te lang om het helemaal te vertellen. Ik had in een eerder stadium één gesprek gehad. Terwijl ik van tevoren had gezegd, ik ben niet in de markt, ik wil niet van baan veranderen. Maar de toenmalige selectiecommissie had wel één gesprek met mij gevoerd. Maar die hebben via hun headhunter toen ook laten weten dat ze na dat eerste gesprek, waarin ik nogal erg duidelijk had gezegd wat ik allemaal anders zou mm -hmm willen zien in de publieke omroep... terwijl ik er niet naar terug wilde. Maar ik had wel duidelijk gezegd hoe ik erover dacht. En toen werd ik opgebeld door die headhunter. Die zei, nou, ze hebben geen behoefte om met je verder te praten. Ik zei, dat komt goed uit, want ik was immers ook niet beschikbaar. Ja. Dus als dan je man belt en zegt... Nuis heeft je zojuist benoemd... en ik... Tom had gevraagd, heb je dat aan Trussen gevraagd? Waarop hij zei, nee, maar dat vindt ze toch een hele eer. Hij zegt, nou, zo zit ze niet in elkaar. Ik zou <lacht> toch maar eventjes nog uh, contact nemen. Dus ik heb neus thuis gebeld. Ik geloof dat we de hele nacht aan de telefoon hebben begangen. En ja, nu is het zo lang geleden, ik durf het wel te zeggen... Dat, toen zei hij, werkelijk, ja, maar heb ik een probleem? Dan moet ik morgen misschien wel aftreden. Want we kunnen alleen maar een trio benoemen... En uh, Gerrit-Jan Wolfelsbergen en Hans van Beers hebben ja gezegd. En als jij nee zegt, hebben we geen trio. Maar morgen is er ook de persconferentie van D66 uh, ja, ja, ja. in het Concertgebouw. Ja. over het uit was, van D66. Ja. Ja, ja. ja, maar ik, nou ja... Ik, dus jij had bijna een... Dus, uh... Nee, en toen heb ik dus zo... On, dat is eigenlijk terug het lijntje hoe ik erop hmm. kwam. Ik ben natuurlijk niet de leukste daar in de opera en het muziektheater. Want ik ben altijd de strenge baas en zo. Maar toen er op het nieuws hier geweest was... want mijn conclusie met Nuis in die nacht was... ik doe het niet, maar hij zei, dan heb ik een groot probleem. Ik zeg, nou, je mag zeggen. En dat deed ik met in gedachte Tom... die misschien het toch wel heel jammer vond als ik daar nee op zei. Ik zei, je mag me twee weken bedenktijd geven... maar weet dat ik nee ga zeggen. Toen heb ik in die twee weken... Het ontzettend serieus onderzocht. Ik heb de hele nieuwe medewet gelezen. Ik heb gesprekken gevoerd met Wolfersberger en Van Beers... en nog een paar mensen. En vervolgens heb ik heel wel overwogen geschreven... waarom ik het niet deed. Ja. En toen was Tom er ook helemaal mee... Uh, ja, die had er vrede mee... omdat hij inhoudelijk begreep waarom ik het echt niet wilde doen... Maar in die twee weken, waarin op het nieuws, radio en TV geweest was, trio. Sommigen hebben er netjes bij gezegd. en die Lodder heeft bedenktijd gevraagd. maar soms viel dat weg in de berichtgeving. Zo gaat dat soms. Zo gaat dat soms. Hè. Ja. En ik kreeg fanmail van allerlei mensen. die zeiden: wat geweldig voor de publieke omroep. dat jij daar terugkomt. Dat is precies wat ze nodig hebben. Geweldig, geweldig. Maar ik kreeg ook een heleboel reacties. En uit het bedrijf kreeg ik zoveel warmte. En, en ja, iedereen was zo blij dat ik het niet deed uiteindelijk. En toen kreeg ik weer, zelfs van mijn onbekend opera-publiek... bij de eerstvolgende premier, die zei, wat fijn dat u bij ons bent gebleven. Dus het gaf me heel veel dat ik door die exercitie heen gegaan ja, ben om nee ja. te zeggen. Ja. Dus de maar media ik ben nooit de... in de verleiding geweest om weg te gaan waar ik nu ben. Ik ben nee. echt heel gelukkig waar ik ben. Het is bijna een verhaal waar je een opera van zou kunnen maken. Nou, de opera, een opera-organisatie is ook... Een, en met alles wat erbij hoort... daar kan je inderdaad een opera over schrijven. Ja. <laughs> ja. We gaan even een stukje muziek uh, laten horen van Claude uh, Debussy. Um, oh, dat is dat stukje wat ik nu aan het studeren ben, denk ik. Ja, is de dat De arabesk, zo? ja. Even kijken. In... Uh, in wat staat er nou? Mi Majeur... Uh, Andantinio con Moto. Laat maar horen. Nou, ja. daar komt hij. Arabesque van uh, Claude de Bussy. Uh, dit stuk ken je al heel lang. Ik zeg ja. nog even tegen de luisteraars dat ik uh, met wie ik praat, de Truze Lodder is dat, uh, zakelijk directeur sinds 1987 van de Nederlandse opera en bestuursvoorzitter van het uh, uh, Muziektheater in Amsterdam. En daarnaast nog talloze andere functies bekledend, waar we zo nog. Als we tijd hebben, ook nog over komen te spreken. Even de, Deze arabesk, die, die ken je al, uh, al heel lang, hè? Nou, die heb ik vroeger, toen ik op de Rotterdamse muziekschool... dus pianoles had, heb ik die op een leerlingenuitvoering gespeeld. En ik vond het heel moeilijk. En ik deed ontzettend mijn best om het mooi te doen. En dan heb je aan het eind die drie E's. En dat deed ik zo mooi zacht dat ze niet te horen waren. Dat is een traumatische ervaring, ja, want er ja, kwam ja. niks gewoon. Ja. Dus nu ben ik het opnieuw aan het studeren en nu probeer ik het uh, beter te doen. Ja, want ja. ja, het moet hoorbaar zijn, maar ook subtiel. Hè? Ja, subtiel ja, ja valt niet mee. Ja. Nee, ja. Nee. Uh, ben je iemand die je eerder te zacht aanslaat uh, dan te hard? Of? Nee, ik ben nogal stevig. Ja. <laughs> ik ben eerder te hard dan te zacht. Ja. Ja. <laughs> ja, ja. En hoe komt het dan dat dat, dat bij, de, bij het spelen van dit stuk uh, in die tijd... Uh, nou, juist met... omdat je dus het zo mooi zacht wilde doen. Ja, ja. En op een, natuurlijk, als je dan... Uh, op een uitvoering moest spelen... dan kende je het instrument niet. En als je thuis iets gewend was... en die piano is anders... Ja, dan, dan is net het touché een beetje anders. Of het is wat zwaarder. Dus als je het zo gewend bent... en het pakt dan anders uit... Ja, ja. dan is het niet helemaal wat je verwacht. Is ja. dat misschien... Uh, mede... Uh, de, de oorzaak? Ja, de oorzaak niet natuurlijk, maar ik bedoel... Je, hebt, je bent een, een standvastige vrouw, hè? Je zegt ook als directeur ja, waar het op staat. Gebeurt. Ben wel heel consistent en standvastig. Ja. Ja. Ook de... wel vasthoudend. Vasthoudend. <laughs> dat is niet altijd leuk. Ja. En er gebeurt weinig uh, wat je niet ziet. Ja. Hè? Uh, dus zou het zo kunnen zijn dat juist door het missen van die drie laatste toetsen dat je daardoor dacht van ja, dan nou moet ik als ik gehoord wil worden, moet ik wel steviger optreden? Nee, nee, dat is vergezocht, dat ja. is vergezocht. nee, het was eerder zo dat ik dan uh, um, me heel erg geneerde. Ja, ja. ja. ja. Um, je, je, je, je gaat dit, uh, dit stuk dus uh, binnenkort weerspelen. Uh, daar ben je al voor aan het. Uh... Nou, dat komt omdat die leerlingen van Tan Krone die hebben sinds haar overlijden één keer per jaar een voorspelmerig voor elkaar, met elkaar. En dat noemen we dan rondom Tan, dus ter herinnering aan haar. En ik heb daar vorig jaar niet aan meegedaan. Maar omdat ik nu uh, weer opnieuw ben gaan studeren... heb ik ook durven zeggen dat ik dit stukje ga spelen. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Um, even uh, naar waar we het voor de muziek over hadden... Hè? De, uh... Jouw man, uh, die uh, in 2006 overleden? Nee, 2003. December 2003. 2003. 5 december 2003 ja. 2003, ja. Die had jou uh, liever wat vaker thuis gezien? Uh... Nou, hij zeurde daar nooit over. Maar uh, toen had ik ook nog niet al die commissariaten. Ik heb altijd wel bestuursfuncties en vrijwilligerswerk naast gedaan. En ik werkte gewoon heel hard. En het is natuurlijk... Bij zo'n theater. Ja, ik was toch wel tachtig avonden per jaar sowieso in het muziektheater. Nou, en dan ging die naar um, premières altijd mee. En soms bij een tweede keer als ik dienst had bij een voorstelling. En hij vond het een mooie opera. Dan ging die de tweede keer ook weer mee. Maar soms liet hij het graag bij die ene première. En dan nam ik een vriendin mee naar de tweede keer. Of, of niemand, of wat dan yeah. ook. Maar... Um, nou, hij, hij vond echt belangrijk dat ik mijn werk volhield. Hij heeft namelijk mij erg ontmoedigd in het grijze verleden... omdat hij een stuk ouder was dan ik. Toen zei hij altijd... Uh... Jullie scheelden 27 jaar, dat was ik ergens. Ja, dat kan je natellen. Ja, ja dat klopt. Ja, ja. Maar wij hebben dat leeftijdsverschil verder nooit gevoeld. Maar hij vond het wel heel belangrijk dat ik werkte. En toen we elkaar leerden kennen, werkte hij natuurlijk ook nog volop. Maar toen hij met pensioen was... Um heeft hij echt volledig geaccepteerd dat ik veel werk. Hij heeft er nooit over geklaagd. Nee. Nee. En Je zei over jouw vader dat hij ook hard werkte... en ook uh, als iets hem niet uh, zinde, dat hij dan ook makkelijk uh, opstapte. Dat ja. laatste heb jij dan niet. Maar dat harde werken wel. Nou, ik zal je vertellen dat ik het wijzen van mijn moeder... gelukkig combineer met een paar dingen van mijn vader... toen ik bij de AVRO werkte... Ja, want heeft, nee, want daar heb we hebben het nog niet eens over nee, op, maar heb niet heb gehad. Nee, maar, maar ik wil even zeggen, toen ik daar werkte... is er een keer iets gebeurd... waardoor ik een innerlijk besluit nam dat ik weg zou gaan. En ik was me er zeer van bewust dat dat zo'n ding was... waarbij mijn vader meteen zijn biezen zou hebben gepakt. Maar dan was ik net wijs genoeg om te, een innerlijk besluit te nemen. En binnen drie weken werd ik gevraagd door Dirk-Jan Meijer... voor een reclamebureau, Pinsmeijers, de Menkwits en Van Walbeek... En daar heb ik het ene gehad. Maar ik zou, als ik niet eerst het innerlijke besluit had genomen, zou ik niet naar de reclamewereld zijn gegaan. Maar omdat ik weg wilde bij de AVRO, stond ik open voor. Iets wat op mijn weg kwam, en dat kwam, en toen was ik weg. Ja, ja, ja. ja. ja als je jouw carrière bekijkt, dan, dan zie je dus inderdaad... Uh, Holland-Amerika-lijn, uh, uh, de AVRO, reclame. Uh, de AVRO is natuurlijk uh, radio-televisie, maar dat deed je financieel... Uh, ik was de zakelijke uh, uh, kant van het programmabedrijf. Ja, ja, ja. ja, precies. Ja. Uh, uh, wat zei ik nou daarna? De, de, de reclame. Ja. Uh, daarna die Nederlandse opera... Uh, maar als, als je naar jouw lijst van commissariaten kijkt... Hè, dan valt de Nederlandse spoorwegen dat valt natuurlijk meteen op. Dat, dat is zo ja, totaal anders. Ja, maar weet je hoe dat anders. ging? Uh, Tom was in december overleden... en in januari word ik gebeld door Egon Zender. Kunnen we met u spreken over een commissariaat? En ik zei eerst... ja, want mijn man is net dood, dus ik heb meer tijd. Uh, er zit niemand thuis op me te wachten... En twee, mijn artistieke maatje is net ook benoemd... als artistiek leider van het Holland Festival. Dus het wordt Pierre tijd dat, dat ik ook een betaalde baan erbij krijg. Want voor het evenwicht tussen ons... Uh, kijk, Pierre is um, ja, natuurlijk echt een artiest. En ik ben de directievoerende directeur. Uh, dus ben, toen ben je Pierre... dan ook een beetje de moeder van de artiest? Nou, ook daar probeer ik uh, natuurlijk om uh, dat niet te zijn. Maar de eerlijkheid gebied om te zeggen dat dat zeker in de eerste tijd wel een beetje zo was. Ja, ja, ja, ja. Maar dat wordt steeds minder. Het ja, is ook steeds minder nodig, gelukkig. Oh ja. Maar in uh, de tweede argument was dus... Pierre heeft een betaalde bijbaan en ik had net... Mijn derde argument was... Ik heb net per 1 januari afscheid genomen van het Van Gogh Museum... waar ik, zolang als het statutair kon, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht ben geweest. En van het Nexus Instituut, waar ik vanaf de oprichting in het bestuur heb gezeten. Wat, wat is dat? Is... Nexus Instituut, Dat uh, google het maar even, want dat zou... Veel te veel tijd nemen nu. Dat zeggen we dat want tegen de luisteraars. Je moet nu even googlen op Nexus Instituut. Kun je het niet even kort zeggen? Ja, maar dat, dat vind ik moeilijk. Want dat, dat is bij het Nexus Instituut. Hè, dat zijn dan allemaal professor, dokter, dit en dat. En ik ben dan dat gewone meisje met de voetjes op de vloer. En ik vind een heleboel geweldig van wat daar gebeurt. Maar ik heb ook zoiets van, ik kan er net niet helemaal bij. Er is een tijdschrift en er is, zijn een paar lezingen... en er is een conferentie zo nu en dan. En ik volg het allemaal. Maar bijvoorbeeld van het tijdschrift lees ik gemiddeld de helft... want de andere helft gaat echt boven mijn pet. Dat is ja, gewoon ja, te moeilijk ja, voor ja. mij. Ja? Ja, we gaan dat, maar het uh, gaat over het Europees cultuurgoed. En het is, het is belangrijk, vind ik. Maar het is, nou ja... Uh, ik vind het gewoon te moeilijk om het aan de Radio 1-luisteraars uit te leggen... want ik vind het zelf al zo moeilijk. Ja, we gaan het om 6 uur 59 en 56 seconden even googlen... want dan, dat is ja. de eindtijd van deze uitzending. Ja. Um, maar maar nou, je, ik had dus die drie de, redenen ja, om te zeggen, ik heb nu tijd. En toen vroeg ik pas, over welk commissariaat gaat het eigenlijk? Nou, En toen was het Nederlandse spoorwegen. En toen werd ik heel blij, omdat ik dat toch ook maatschappelijk belangrijk vind... Hè? En, Zeker. Uh, nou, ik vond het dus ontzettend leuk en ik zit daar nu in mijn tweede termijn. Ja. Maar wat, wat doet een commissaris uh, bij de, van de Nederlandse spoorwegen? Ik neem aan dat het niet gaat over het op tijd rijden van uh, de trein uh, van Harlingen naar, uh, naar Leeuwarden of zo. Nee, nee, nog even. Nee, daar gaat het niet nee. natuurlijk over. We gaan helemaal niet over het operationele. Eigenlijk, uh, ja, ik weet niet of je iets weet van wat commissarissen geacht worden te doen. Dat is natuurlijk echt een serieuze uh, verantwoordelijkheid. Dus een beetje dus, toezicht houden op, uh, op de. Dat is uh, ten eerste zorgen dat de juiste directie er zit. Ja. Want je, je bent de partij die uh, daar toch wel uh, een zware stem in heeft om de juiste mensen te selecteren. En ook op te letten of ze het goed doen. En uh, ja, toezicht te houden in brede zin. En de algemene gang van zaken te volgen. Je moet wel goed begrijpen wat er gebeurt. En je moet belangrijke investeringsaanvragen goedkeuren. Ja. En, en, uh, en namens wie doet een commissaris van de Nederlandse spoorwegen dat? Namens uh, de staat of uh, uh, aandeelhouders? Uh? De aandeelhouder is de staat. Ja. Uh, dus uiteindelijk is uh, de NS is een 100% staatsdeelneming... Uh, doe je het in het belang van de onderneming. Je dient het belang van de onderneming van de NS. En dat is natuurlijk uh, echt een ongelooflijk complex en veelzijdig bedrijf. Want uh, het gaat vooral om het bedienen van de reizigers. Ja. Uh, maar daarnaast is er natuurlijk de hele exploitatie van... En espoort zoals dat uh, tegenwoordig heet. En er is ook een internationale tak. Dus het is een complex bedrijf en het hangt allemaal samen. En, en zijn... wij overzien het totaal. Hè? Ja. En wat je in de krant leest, dat, dat zijn natuurlijk de, de treurniswekkende verhalen, zoals uh, over de de, de, de, weet dat, de, de, de vira. Die, uh, waar niemand. Natuurlijk, wat, in de niemand krant in. komen altijd. <laughs> ja. Tegenwoordig is het toch vooral uh, erg in om uh, de dingen te zoeken in het nieuws. Die uh, aan de negatieve kant er dingen zitten. Nou ja, maar gelukkig gebeurt er ook heel veel. Tuurlijk, heel goed. Maar ja. als, je, als je inderdaad uh, leest dat, uh, uh, dat die, die uh, hoogsnelheidslijn die is aanbesteed, of hoe heet dat? Ja, aanbesteed of uitbesteed. In elk geval, moest bij inschrijving. En dat heeft het consortium KLM-NS uh, gewonnen. Maar die hadden veel te veel uh, uh, geboden. Ja, weet je, maar we zitten hier voor het jubileum van de muziekzaad. Dus waar. ik ga echt niet nu daarover <laughs> praten. Ja. Nee, maar goed, dat is, dat is dus wat, wat je in de krant leest. En, en maatschappelijk belang is natuurlijk... Dat, dat is dan in dit geval raar. Het maatschappelijk belang is dat er zoveel mogelijk geld... bij de staat binnenkomt voor zo'n lijn natuurlijk. Maar aan de andere kant is het dan ook weer een staatsbedrijf... dat dat moet opbrengen. Dus daar. Is... Ik volstaan met te zeggen dat het een belangrijk agendapunt is. Ook okay. voor de Raad van Commissarissen. Heel goed. Ja. Uh, anders gaan we het daar een keer een andere uur over hebben. Uh, het uh, jubileum van de, de Nederlandse opera. Welk jubileum is nee, het? het is het is jubileum van het Muziektheater. Van het Muziektheater. Hè? 25 ja. jaar. Het Nationale Ballet trouwens, via het jubileum, dat ze 50 jaar bestaan. Hè? Die hebben op 13 september een gala en op uh, 15... er wordt live uitgezonden en in bioscopen. Dat is geweldig voor het ballet. Dus uh, aanstaande week al. Uh, ja, in de ja. aanstaande week hebben we een feestweek van het ballet, want ze hebben hun programma Goud, zoals dat heet, gaat de 15e in première, dat is ook geweldig. Nee, dus het is allemaal feest bij ons. En het muziektheater is in september 86 opengegaan, dus het muziektheater bestaat 25 jaar en dat is ook deze maand. Ja. En dat vieren we in het weekend van 23, 24 en 25 september. En wat... Uh... Wat kunnen we verwachten? Zijn daar uh, bepaalde hoogtepunten? Wordt, wordt er teruggekeken op die 25 jaar? Of... Um, de hoogtepunten van de afgelopen 25 jaar zijn de inspiratiebron... om in dat jubileumweekend juist iets heel anders te doen. We proberen in dat weekend heel veel mensen te bereiken... die nog niet gewend zijn om naar het muziektheater te gaan. En we gaan ook naar de mensen toe. Dus we hebben een aantal dingen, ook heel veel dingen voor kinderen... Uh, zowel in het muziektheater als op verrassende locaties in de stad. En ook dingen die een verrassing zijn... die we zelfs niet van tevoren bekendmaken. Dan kan je wel via de website je mm -hmm. melden om een sms'je te krijgen... om die onverwachte dingen om daar te zijn waar ze zullen gebeuren. Ja, ja. Maar dat kan je via de website regelen. Maar er zijn in het muziektheater een aantal erg leuke dingen. En dan moet je je geen... Um, balletten en opera's voorstellen zoals we die gewend zijn te doen. Maar we werken geïnspireerd door de hoogtepunten van het verleden... aan producties, wordt heel hard gewerkt op het ogenblik... met, met jonge makers, jonge choreografen en jonge regisseurs... en ontwerpers en uitvoerenden en solisten... Uh, er zijn bijvoorbeeld een aantal... We hebben een geweldig koor bij de Nederlandse opera. Echt een fantastisch koor. Nou, een aantal van die mensen die doen dan solistische rollen in die jubileumproducties. En we werken ook samen met amateurs in de jubileumproducties. En er zijn uh, een heleboel um, verbindingen... ook met mensen die uh, heel jong talent zijn. Hè? Die, die nog echt in ontwikkeling zijn. En... Uh, nou, aardig is misschien om te noemen dat we een um, AIDA doen... maar dat is niet, niet de Verdi. Dat is een bewerking door een Turkse componiste. Um, maar er komt ook echte Verdi-muziek in voor, natuurlijk. Maar dat gaat vooral over uh, ja, iemand die in een eenzaam in, in een andere cultuur komt. Dus, dus ook het thema van de opera, maar ook een thema wat heel actueel is... Voor sommige mensen die in Nederland komen. uit een ander land vandaan. Ja, dat, dat vinden we erg leuk. Maar dat vind ik ook wel heel spannend. Mm -hmm. Want als je zegt AIDA. en mensen hebben een verwachtingspatroon. dat het de opera van Verdi is. Ja, ik dat wordt nu. Meteen het natuurlijk niet. Al die er komt triomfmars, een triomfmars. Ja, ja. Die toeters, ja, ja. Uh... Maar, en er komt een gospelkoor nu bij. en er zitten dansers in en zo. Het is ontzettend leuk. En het is met. Uh, uh, nou ja, Otto Tausk, die uh, um, ook bij de uh, Hollands Sinfonia de chef is, die um, dirigeert dit ook. En Lotte de Beer die een hele belangrijke rol speelt in al die jubileumactiviteiten... die regisseert het. Maar ik heb er nog niks van gezien of gehoord. Dus ik ben zelf ontzettend benieuwd. Ja, ja, ja. Dat is op de vrijdagavond. Dat is en uh, wel, de 23e de de ja. september. En dan doen we, wat ik, waar ik er erg naar uitzie... dat noemen we het ringetje. Dat, we hebben de ring des Nieuwe-Longen gedaan. Hè? Mm, en, uh, dat zijn natuurlijk vier kolossale opera's. En we hebben die uh, cycli... Eerst als losse opera's en daarna echt in, in de cyclus. Hebben we in 1999 en in 2005 gedaan. En nu doen we het ringetje. En het is echt gericht op kinderen. En uh, die gaat op de... Moet ik het even goed zeggen? Dat ringetje is op de zondag, de 25 25 september. Ja, precies. En dus de het... kinderen vanaf zes jaar in, in, op het grote podium van het muziektheater. Ja, ja, ja. Nou, daar kijk ik natuurlijk zeer naar uit. Ja. Maar dat wordt heel grappig gedaan, denk ik. Uh, want ze beginnen met een groep padvinders die verdwaald zijn. En die gaan dan komen ze per ongeluk uh, in die ring terecht. Nou ja, dat duurt en, uh... 100 minuten. Maar ik heb al gehoord van uh, één kindje die het voorrecht had om even met zijn moeder... Uh, om een hoekje te kijken bij een repetitie. En dat is best uh, een jongetje wat normaal niet zo goed stil kan zitten... maar dat hij van A tot Z geboeid was door dit ringetje. Ja. Dus daar ga, ik ga graag naar kindervoorstellingen ook. We hebben laatst Pooij gedaan, een kleuteropera. Ik vind het leuk om zelf ook naar kindervoorstellingen ja, ja, ja. te gaan. Maar ik hoop dat er heel veel kinderen komen. En daar is nog voldoende plaats voor. De kinderen voor. zijn in het weekend altijd heel vroeg wakker. Dus die zitten nu allemaal naar Radio 1 te luisteren. En die gaan Zou? straks tegen hun ouders zeggen, wij ja. moeten naar het muziektheater in nou, het ze weekend ze kunnen ook allerlei workshops doen. Ja, en maar ze kunnen die gaan we nou allemaal niet dan, Want daar we hebben we helemaal doen. geen tijd okay. meer voor. Uh, ze gaat over de centen, truze lodder, maar... Ja, dat je... vind ik altijd... Ja, dat moet nee, ook maar op orde zijn. Ja, natuurlijk. Maar maar je, je dat vind hoort, ik ook een, een erge beperking hoor om te zeggen: ze gaat over de nee, centen. De nog, mensen ik wou zijn door, veel belangrijker ik wou dan nog de, de centen. Ik wou zeggen, maar je hoort dat ze met veel passie en zo over dat bedrijf, over de Nederlandse opera, over het muziektheater uh, kan praten. En ik denk dat je ook al uh, hele gezinnen uh, naar binnen hebt gepraat uh, nu. Maar het is uh, uh, drie minuten voor, uh, voor zeven. Ja, de tijd vliegt. Uh, dus hoogste tijd voor het doosje vol geluk. Je had het al uh, zien staan: hè? het uh, prachtig uh, gehandmarmerde uh, doosje met een uh, pincet... En daar zitten allemaal rolletjes papier in. En op die rolletjes daar staat een spreuk. Die ga jij er nu uithalen. Dan ga ik vast uh, zeggen waar iedereen naar heeft zitten luisteren. Omroep Max natuurlijk uh, om te beginnen. Nachtvluchten van zaterdag uh, 10 september 2011. En zoals gewoonlijk ben ik nu ook mijn eindtekst kwijt. Maar dat geeft niet... Uh, want uh, ik kan uh, u vertellen dat de samenstelling van dit programma... in handen was van Nora Romanesco. Uh, techniek deed uh, Anne Bakema, uh, Redactie en regie uh, Barbara Elbers. El, uh, ja, uh, pff, nou ja, ik zit nu helemaal... Uh... En uh, zo dadelijk uh, is het, uh, uh, het Radio 1-journaal uh, met uh, Bert van Sloten. En Martruse Lodders die... Uh, Lodder... Sorry, dit knip eruit, die S knip eruit. Truus Lodde, die zit nu klaar met het uh, uh, strookje uit het uh, doosje vol geluk. Nou, die is denk ik heel erg uh, nodig voor mij. Er staat een eind maken aan zelfzucht. Dat is geluk. Ja, ja. Nou, daar kunnen we even over nadenken. Want zelfzucht, heb jij last van zelfzucht? Nou, ik denk dat ik door... Um een aantal jaren alleen geweest te zijn... dat ik wel heel eenzelvig was geworden. Misschien... En ik leer dat nu weer af. Ja, ja. ja. Omdat je een nieuwe liefde hebt uh, ja. ontmoet. En uh, dat, dat, dat wordt iets uh, heel moois natuurlijk. En straks heb je misschien, uh, in geval uh, na 31 augustus uh, uh, 2013... Uh, meer tijd dan jezelf. Ik zal niet zeggen alle tijd dan jezelf, maar meer tijd dan jezelf. Ja. Dank je wel, Truus Lodder. Ik vond het leuk om te doen. Dankjewel. Ik vond het een hartstikke leuk gesprek. En de volgende keer gaan we het hebben over de Nederlandse spoorwegen. Wat gaat snel. De tijd vliegt. Ik schrik ervan hoe snel het is. Dit is Radio 1.